Dit is Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. Een Amerikaanse straaljager heeft een Syrisch gevechtsvliegtuig neergehaald. Volgens de VS liet het vliegtuig bommen vallen in de buurt van door de VS gesteunde strijders. De Syrische krijgsmacht zegt dat het toestel bezig was met aanvallen op IS. Het gebeurde bij de stad Raqqa, die IS beschouwt als de hoofdstad van het kalifaat. De piloot van de neergehaalde straaljager wordt nog vermist. Veiligheidstroepen hebben 32 mensen gered uit het hotelcomplex in Mali... met de Milanese regering. Het hotel wordt aangevallen door gewapende mannen. Daarbij zijn zeker twee mensen om het leven gekomen. De situatie is nog niet onder controle. Wie achter de aanval zit, is nog niet bekend. Iedereen die vanmiddag werd aangehouden bij een demonstratie in Enschede... is weer vrij. Tien mensen werden opgepakt omdat ze zich niet hielden aan een noodverordening... Die was van kracht omdat in de stad Pegida-aanhangers de straat op wilden. Ook waren er tegendemonstranten. Onder de arrestanten was ook Pegida-voorman Edwin Wagensveld. Ongeveer 15 aanhangers trokken naar het arrestantencomplex in Borne om zijn vrijlating te eisen. En treinreizigers die maandagochtend via Zwolle of Den Haag moeten, krijgen te maken met een staking. Het treinpersoneel legt op beide stations het werk neer. De staking duurt van 5 uur tot 9 uur s ochtends. Aanleiding voor de staking zijn plannen van de NS om in te krimpen. Het weer. Het blijft vanavond nog lang warm en helder. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot 15 graden en kan het wat nevelig worden. Morgen wordt het in het binnenland 30 of 31 graden. Maar er zijn wel meer stapelwolken en sluierwolken. Het blijft vrijwel overal droog. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM.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 Oppassen elke vrijdag oh, leuk. op mijn kleinkinderen. Ja. Hoe oud zijn Ivan is 4,5. Oh. En Loos is anderhalf jaar oud. Oh, Een jongen en meisje. Ja, ja, ja. ja. Nou, dat is wel bijzonder. Dat is een koningswens, zeggen ze Dat, een dat is een koningswens, inderdaad, ja. Ja, ja. En je zegt, we zijn gezegend door God. Vertel. Dat, wat, uh, ja, je zegt meteen iets over uh, wat voor jou belangrijk is, denk ik. Nou, mijn, mijn, mijn opvoeding is een, een gereformeerde opvoeding. En ik zeg altijd, dankjewel papa, en mama, dat ik van jullie die gereformeerde opvoeding heb uh, ontvangen. En uh, ja, alleen als, als kind... Ja, heb ik best een hele mooie ervaring op de, de kleuterschool. Want dat was dan de zondagsschool. Die was bij ons in de straat, in de Kivistraat, de koningin school. Hm. En uh, ja, daar ontvingen we als, als kind van, van vier, vijf, zes jaar uh, bijbelverhalen van, van, van Goliath en van David en van Simpson. En die verhalen die staan geschreven in mijn hart, die ben ik nooit vergeten. Maar je wordt ouder en dan word je op een gegeven moment een klein beetje verplicht tussen aanhalingstekens om het liefst.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 ...van datgene wat de dominee mij daar te vertellen had. Ik begreep er helemaal niets van. Kategorisatie, sorry, maar was mij best wel moeilijk... ...om te begrijpen wie God is. Daarna ben ik dus getrouwd met Frida. En uh, ja, ook heel, heel toepasselijk in het kerkje van Bloemendaal. In het dorp waar we, waar we inmiddels dus zijn gaan wonen, dertig uh, jaar geleden. En... Uh, ja, was allemaal heel erg mooi. Gewoon volgens het boekje Trouwen in de kerk, het stadhuis. Uh, je ontvangt de zegen van de dominee. Dat was in dit geval dominee Torenfluut. Oh, die is heel bekend, ja. Die is heel bekend, dominee Torenfluut. Die gaat oh. echt van kroeg tot kroeg om het evangelie te brengen. Dat deed hij in zijn tijd. Ja, geweldig. Alleen nog steeds begreep ik helemaal niets van het woord van God. En op een gegeven moment geloofde ik het wel.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 ik doe de kast open waar allemaal LP's staan... en ik kreeg echt op mijn hart ja, ingegeven... al die LP's ga je opruimen... die gooi je, hup, in één keer de vuilnisbak in. En ik denk, ja, Jan Kees, zonder van je geld... jongen, je hebt veel geld aan, aan, aan besteden... dat doe je toch niet zomaar weg dan? Maar ja, als je gaat nadenken van de teksten... die daar allemaal ook allemaal... daar was hele goede muziek, die jaren zestig muziek... is nog steeds hele goede muziek... er zit een goede muzikanten bij. Maar als ik een LP opzet van The van Stones, met Sympathy for the Devil, denk ik dat past niet meer bij mijn nieuwe leven. Nee, dat gaat iets... snel door. Dat, dat gaat dat, niet samen, ja, zeg we, maar, he, dit ja. soort muziek. Ja, ja. Dus eigenlijk de Heilige Geest overtuigde mij toen al, liet mij toen al zien, het goede en het ja. kwade, om dat van elkaar te scheiden. Maar hoe lang is dat geleden eigenlijk? Want dat is, is een, uh, ruim 25 jaar geleden. Ja, dat je dat Toen kwam het tot bekering. En toen ben ik samen met Frida, met mijn vrouw, zijn wij gedoopt. Uit eigen keuze. Jezus gevolgd, ook in zijn doop. En uh, ja, zijn we wederom geboren. En is het leven zo, zo ontzettend anders geworden. Zoveel mooier. Ook wel met problemen, tuurlijk. Maar nu hoef je het niet meer zelf op te lossen. Nu mag je ermee naar God gaan. En Heer, uh, je roept God aan, Heer, help mij te zien hoe ik hiermee om mag gaan, Zodat ik niet mijn wil meer doe. Maar op dat uw wil geschieden. En dat je gehoorzaam mag zijn aan datgene wat God van je vraagt. En uh, ja, dan wordt het gewoon een avontuur met God. Dan ga je mensen ontmoeten. Dan ga je de straat op. Evangelisatie. Uh, de eerste tijd van evangelisatie was bij de Rippenda kazerne. In de tijd dat daar asielzoekers zaten. Samen met Kees Hulsbergen. En met, uh, met Leen. Dat is al jaren geleden. Jaren geleden, ja. Leent van Sloten, ik denk dat het twintig jaar geleden ja, is. Ja. En dat je daar op een gegeven moment echt opwekking op straat ziet. Dat je daar echt ziet gebeuren dat Gods geest aan het werk is. Dat ook jongetjes met dove oren genezen worden. Dat mensen in de, in de geest daar gewoon op straat vallen tijdens het gebed, tijdens het ontvangen van de Heilige Geest. Dat we kussens meenamen, omdat die mensen kan niet op de harde straat laten liggen. Het, het was, het was een, een, een stukje opwekking onder de asielzoekers. Mm. En in die tijd had je van de uh, evangelische omroep... ...had je omega-programma's. En uh, is daar ook een, uh, een filmploeg bij geweest. Die hebben dat opgenomen. Oh, het, oh, en dat heette ook opwekking onder de asielzoekers. Oh, wel, ja. en, en de verhalen van deze mensen die eigenlijk uit hun land gevlucht zijn... ...omdat ze gewoon hun leven daar niet meer veilig waren de je op een gegeven moment herstellen en de hier op een gegeven moment overgeplaatst worden naar andere uh, asielzoekcentra's om daar het evangelie wat ze in Haarlem hadden ontvangen daar te brengen aan de andere asielzoekers dus mm. zo is het een ja een zaad wat gezaaid wordt en wat, wat vrucht gaat dragen en wat klaar wordt gemaakt door God de Vader, door de Heilige Geest, door Jezus, door zijn werk en dat, uh, dat er geoogst kan worden mm. en, en, ja, daar mogen wij getuigen van zijn en dat is zo bijzonder. En dat, dat zou ik geen dag meer willen missen te zien dat, uh, ja, dat God mensen roept. Ja. Omdat hij uh, wil dat niemand verloren gaat. Ja. Dat is het vaderhoord van God, dat niemand verloren gaat. Ja. Dat een ieder eeuwig leven gaat ontvangen door het volmaakte offer. Dat Jezus Christus van ons heeft volbracht. Ja, dus dat, dat is wel, uh, heel, uh, heeft heel veel impact op jou ge, gehad, als ik het zo hoor. Hè? Ja, geweldig. Dat je echt Jezus persoonlijk hebt heb leren kennen. Leg eens uit dat wedergeboorte eigenlijk. Nou, wedergeboorte is dat je dan eigenlijk. Uh, ja, je, je, je, je sterft af aan je vlees. Wedergeboorte is eigenlijk gewoon je oude leven begraaf je. Mm -hmm. He, dat, uh, dat laat je ook zien door uh, je te laten dopen. He, het, het doopbad, dus, dus dat is de, de dood. Uh, van je oude leven de begrafenis van je oude leven en dan sta je in nieuwheid dus levens sta je op en dan ontvang je de heilige geest waardoor alles uh, anders is geworden omdat je niet meer vleeselijk denkt maar geestelijk denkt geestelijk mag spreken uh, geestelijk mag zien en dat zijn de ogen van de heilige geest die door jou heen uh, spiegelen naar jouw omgeving en het is gods geest ...jou nu de dingen openbaart. En uh, ja, je bent gewoon nu zo in een relatie gekomen met God de Vader. Dus voor mij, ik kan getuigen dat mijn religie... ...heeft plaatsgemaakt voor een persoonlijke relatie met God de Vader. Omdat ik zijn zoon Jezus heb aangenomen... ...als mijn persoonlijke redder en verlosser. En Jezus zegt ook van zichzelf, ik ben de weg. De waarheid en het leven zelf. Ja. Niemand kan komen tot God de Vader dan door mij... En dan belooft hij ons, ons niet als weeskinderen achter te laten, maar dan zendt hij zijn geest. Met Pinkster mogen we dat, uh, mogen we dat weer ja, herdenken ja, denken, en ja. zien en, en lezen in, het, in, in zijn woord, dat uh, Gods geest wo uh, wordt uitgestort op alle vlees. Hm. En er zijn alle mensen die zich naar uitstrekken, die ontvangen de Heilige Geest hm. als plaatsvervanger van de Heer Jezus, opdat we dus niet uh, beschaamd worden. Hm. Ja, dat we mogen bidden namens God, geleid door de geest en uh, ja, mogen vrucht dragen. vrucht dragen is eigenlijk gewoon datgene mogen doen wat God voor ons klaar heeft staan. Dat hij heeft ja. een plan met je leven en als je daarin uitstapt, dan, uh, dan zal je ook daar de vruchten van gaan zien. Ja. En dat zijn vruchten van genezing, dat zijn vruchten van, uh, van uh, ja, een woord van kennis, profetie, gebed ja. en, en ja, er zit zoveel in. That voice, yeah. that's it. Una bien cordial bienvenida a la isla de la sonrisa. As <laughs> I touch down on Sonrisa Island where the music meets me right outside the airport doors. With all that guapa sunlight on this island, the island of plantation slums, hotels and more. Oh, oh, oh, oh, llévame, llévame al paraíso, donde la vida es calma, yo no anhelaré más. Oh, oh, oh, oh, llévame, llévame al paraíso, donde la vida es calma, yo no anhelaré más. Donde la vida es calma, yo no anhelaré más. Tree. I settle in and drink a glass of freedom This guy walks up to me, I marvel at his sun-filled life He says it's yours, just get me on a plane and I'll be free Llévame, llévame al paraíso Me está vendiendo niet zo. Het amigo niet zo. amigo is niet zo. Het is niet zo. Het amigo niet zo. amigo is niet amigo Het is De la vida is kalma, yo no anhelaré más. No. De la vida is kalma, yo no anhelaré más. Olé. De la vida is kalma, yo no... your mercy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 Mercy saved me. Mercy made me your, own. your mercy found me, called me as Your own. Your mercy found me, called me as Your own. Sing it out with all of Your heart. Your mercy saved me. Your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 als weeskinderen achter... ik zend jullie mijn geest. En dat is de Heilige Geest. En de Heilige Geest... die wordt op Pinkster uitgestort op alle vlees... op alle mensen die hem willen ontvangen. En vanaf dat moment... kwam de Heilige Geest ook... toen ik dus uh, mijn hart aan Jezus gaf... heb ik ook de doop in de Heilige Geest ontvangen. Zijn er mensen... in deze kerkgemeenschap, een evangelische gemeente... die uh, hebben mij de handen opgelegd... en die hebben mij uh, gedoopt in de Heilige Geest. Ik ontving... Ja, de, de Gods geest als iets heel bijzonders. Ik het warm het begon te tintelen. Uh, er gebeurde zoveel lichamelijk. Het was echt een, een warme deken. Echt, echt het vaderhart van God. Waarmee ik een directe ontmoeting had. En vanaf dat moment dat de Heilige Geest in mij is komen wonen... Ja, ...is voor mij gewoon alles anders geworden. Uh, vragen waar ik nooit een antwoord op kon vinden... ...die werden beantwoord door de Heilige Geest. Door de, door de Geest van God... En de geest van God wordt ook wel de geest van de waarheid genoemd. En als je met vragen zit en je vraagt naar God. Heer ik begrijp dit even niet. Kunt u me dit uitleggen. Dan is het de heilige geest. Jou gaat openbaren. Het woord van God. Door het woord ook te lezen. En antwoorden te geven op, op al jouw vragen. Als je hem daarom vraagt. Want God is een vader die van je houdt. En als je hem vraagt dan geeft hij je altijd antwoord. En ik uh, ja, wil mensen uitdagen die dit niet kennen. Nou, ik daag jullie allemaal uit om Jezus aan te nemen als je persoonlijke redder en verlosser. En ook de heilige geest daarin te mogen ontvangen. Zodat je leven radicaal verandert. En dat God een plan heeft met je leven. Dat als je Jezus volgt, dan ga je bijzondere dingen zien die Jezus door jou heen wil gaan bewerken. En dan mag je mensen vertellen hè, wie, uh, wie God is, wie Jezus is en... Uh, dat het in zijn hart is dat niemand verloren gaat, want dat is het hart van God. Want er staat ook in de Bijbel, want al zo lief heeft God de wereld gehad, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven zal ontvangen. En dat je dus gelooft dat Jezus voor jouw zonde aan het kruis is gegaan, dat hij de straf heeft gedragen, die wij, die ik, eigenlijk verdiende, maar dat heeft Jezus voor ons gedaan.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 Nou, ik, ik, ik, heb, ik ben dus eigenlijk. Uh, ik heb me aangemeld bij uh, Berea toen, een, uh, een evangelische gemeente. Later heette deze gemeente uh, Shelter, De Shelter in Harlem Noord, de Ekstelaan. Ja, en, en het is allemaal gewoon goed georganiseerd. Als je, je aansluit bij, uh, bij een gemeente, welke gemeente dan nou ook, als het evangelisch is of, of, of, uh, of, of ja, Baptist in ieder geval.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 Dus datgene wat je hebt ontvangen vanuit uh, ja, de eerste overgave aan God, hè, dat, je, dat je je bekeerde van je, van je oude leven, dan is het goed omdat je dan, ja, dan ben je wedergeboren en eigenlijk ben je dan nog een baby, ben je eigenlijk nog, ben je nog een zuigeling. Maar je krijgt honger naar het woord van God. En dat, dat, dat woord van God, dat kan je uitgelegd krijgen door, door bijbelstudies te volgen. En dat wordt, meestal wordt dat gedaan in een huisgroep. Er worden voor, voor mensen gebeden, mensen met ziekte, met kwalen of met problemen. Je bidt voor elkaar, je leert elkaar beter kennen daardoor. Je leert ook ja, de gemeente zelf, leer je daardoor beter kennen... En, en je krijgt ook een verlangen. Een verlangen om ook voor mensen in jouw directe omgeving te bidden. Voor je familie, voor je vrienden. En God maakt je vrijmoedig om uit te stappen. En ja, zieke de handen op te leggen. En ja, het is ook in zijn woord. Leg zieke de handen op. Dat staat in Markers 16 vers 18. Leg zieken de handen op. En ze zullen genezing ontvangen. Dat is een belofte van God. En daarmee mogen we het evangelie door wonderen tekenen. Mogen wij het evangelie uitdelen aan een ieder die de heer Jezus nog niet kennen. En dat is een feest om te doen. Dat is een uitdaging om te doen. Het is... Uh, het is ja, ik zou bijna zeggen dat het is verslavend om gewoon op straat mensen aan te spreken en te zeggen joh, weet jij dat God houdt van jou? Hij heeft een plan met je leven. Mag ik voor je bidden? En, en ja, het is, het, is, het, is, het is een werk dat, dat God in jou zal beginnen. En hij zal het verlangen. Hij zal, hij zal het aanwakkeren. En ja, het is, het is gewoon een prachtig avontuur. Ik wil het iedereen aanbevelen om dit avontuur. Met God aan te gaan. Door Jezus te volgen. Geleid door de Heilige Geest. En uh, ja. Het is, het is ook zijn werk. Hè? Het is, het is niet, niet mijn werk. Maar het is zijn werk. En uh, ja. Zijn belofte is altijd waar. En uh, het God is zo lief. Hij is zo ontzettend lief. Hij houdt. Zo ontzettend veel houdt hij van een ieder. Ja, het is uh, mm -hmm. geweldig om gewoon Jezus te volgen. Mm -hmm. en, en ja, gewoon te doen wat hij van je vraagt. Gewoon gehoorzaam zijn. Ja. Ja, ja, ik hoorde dat jij. Uh, je werkt ook veel uh, mee bij die markten uh, in Zandvoort. Je hebt hier van die grote zomermarkten. Binnenkort uh, is er ook weer zo één... ...en dan staan we dan met die banners, tekstvlaggen noemen we dat... ...met van bent u ziek, heeft u problemen, depressies of andere ziektes... Uh, ...ja, hoe benader je de mensen dan en, en wie ontmoet je daar, hoe gaat dat? Nou, het is eigenlijk wel, wel heel, heel makkelijk in de zin van er staat al een banner... ...en uh, op die banner staan allerlei teksten, healingstation, rugklachten, depressie... ...dus mensen staan er dan even naar te kijken en dan zie je ze eigenlijk nadenken... Hè? En, ik ben daar twee jaar geleden ben ik daar, uh, ook ingestapt. Ik heb me aangemeld bij een groep mensen die dat al uh, deden vanuit uh, de shelter. En uh, ja, ik heb echt een evangelisch hart. Dus ik dacht zoiets van, hé, hey, dat wil ik ook. Ik wil het evangelie brengen. En hoe gaaf is het dan om te zien dat God wonderen doet door uh, het gebed van de gelovigen. Dus ik had me aangemeld bij een groep uh, van, uh, van mijn eigen gemeente... En eigenlijk, de eerste dag dat ik daar bij ging staan, vond ik heel erg spannend. Ik had een soort baksteengevoel in mijn maag van oké, okay, Jan Kees, jij gaat bidden voor mensen. En ja, wat daar gebeurt is dat mensen met rugklachten, blijkt ook vaak uit dat ze ongelijke benen hebben. En ik had gezien dat, dat die jongens dan gingen bidden voor mensen met rugklachten. En er werden de benen gecontroleerd op lengteverschil.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 En toen dacht ik op een gegeven moment, oké, okay, nou ja, ik ga maar doen wat ik geleerd heb hè, in, uh, in, in dat moment dat ik daarbij ben gaan staan. En ik begon te bidden, in Jezus naam, linkerbeen groei. In Jezus naam, linkerbeen groei. En dan ga je nadenken, want er gebeurde niks. Ik ging nadenken, ja, al of, of zo, zou het door mijn gebed ook gebeuren? Nou, dat zou toch wel heel bijzonder zijn. Maar ik begon dus te twijfelen en ik denk dat mijn verstand op dat moment mij in de weg stond om dat been te laten groeien. Dus ik werd een klein beetje ontmoedigd. En in mijn beleving. Ja, ik denk dat ik al vijf minuten zat te bidden. Terwijl bij de jongens was het gewoon in een poep en een scheet was het klaar, weet je wel. Nou, op een gegeven moment keek ik een hand op mijn schouder. Van Wesley, een broer van mij. En ik werd een beetje bemoedigd. Dus ik dacht: oké, volharden. Blijven bidden, Jankees. Blijven bidden. En ja hoor. Op een gegeven moment kwam dat kortere been in beweging. En zette zich gelijk aan de lengte van het andere been. En ik denk, wauw, heer, wat gaaf dat ik dat ook mag doen. Dat ik ook mag bidden voor deze persoon. Dat deze man nu met ongelijke benen plaatsnam op de stoel. En u twee gelijke benen heeft. Nou, vervolgens mocht ik dus bidden voor zijn rug. En uh, ja, hand op zijn rug gelegd. En dan vragen we van, heeft u een, een cijfer in pijn van 0 tot 10? Ja, een uh, 8 heb ik zo. En dan heeft u behoorlijk veel pijn. Mag ik mijn hand op uw rug leggen? Ja, dat is goed. Nou... Ik ben gaan bidden, ik heb de pijn in de naam van Jezus, de pijn bestraft en, er, en weggestuurd in Jezus naam. En als je dan de verbazing ziet op het gezicht van deze man, dan denk ik, wauw wat bent u toch bijzonder dat u zomaar die pijn van deze man hebt weggenomen. En dan mag je vertellen van en vragen aan deze persoon, weet je wie dat gedaan heeft? Nou hebben ze natuurlijk de naam van Jezus hebben ze horen noemen, ja dat heeft Jezus gedaan. En dan vragen we van, uh, kent u Jezus? En nee, ja, nee, nee, die ken ik niet. Nou, zou u deze Jezus dan willen, willen leren kennen? Mag ik voor u bidden? Mag ik, uh, mag ik u vragen om Jezus uit te nodigen om, om ook in uw leven te willen komen? Nou, en zo is het eigenlijk gewoon het avontuur twee jaar geleden voor mij begonnen. En zijn er uh, zoveel dingen uh, gebeurd door het gebed van, van het team waar, waar ik uh, deel aan heb... En ja, het is echt een verlangen om middels uh, ja, de banner van Healing Station het evangelie te brengen aan, aan mensen die al die, die met klachten zich melden. Waarvan je, ziet, waarvan je ziet dat ze dan gezond de stoel verlaten en dat je ze mag vragen wil je Jezus uitnodigen om persoonlijk in je leven te komen. Dat hij je leven redt, dat hij ook voor jou zonde gestorven is, omdat je redding ontvangt in de naam van Jezus. Ja, het is echt feest. Ja, ja er gebeurde echt uh, grote wonderen op, op de markten of op de plaatsen waar dan gebeden wordt met de mensen. Ja, op Zandvoort ja. Dat ben ik ook al een aantal keren. Ja. Een aantal jaren zijn we uitgenodigd om uh, op Zandvoort bij de jaarmarkten te komen staan. Om gewoon als, als team mede te mogen functioneren. Om het evangelie te brengen, te vertellen wie Jezus is. En dat hij een plan heeft met een ieder. En uh, ja, dat genezing voor iedereen mogelijk is. En uh, de komende zomer, dan uh, worden er weer nieuwe zomermarkten georganiseerd.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 Dat je rijdt of vindt, door op van weinig te bestaan Ik wens jou volle dagen toe En vrije tijd Met kinderen om je heen, tot aan het eind Een muur voor de wind En een vuur voor de kou Een jas voor de regen En een vriend dicht bij jou Je vrede toe om wie je bent. Dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent. Dat de liefde aan je hart vervulling geeft in elk van de seizoenen dat je leeft.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 Hij is vader voor degenen die geen vader hebben en een man voor de weduwe. Ik wil een goede moeder zijn voor hoop en geen rare dingen doen om mijn problemen op te lossen. Ik bid God, kom alsjeblieft tussen beiden. Geef mij moed zodat ik kan blijven leven en voor mijn dochtertje kan zorgen. and Laatste uur, het radioprogramma van het Huis van Gebed Zandvoort Mocht u meer willen weten over Jezus Christus en van het christelijk geloof Dan kunt u onze website bezoeken www.gebedzandvoort.nl www.gebedzandvoort.nl U kunt ons ook mailen op info apenstaart of u kunt ons bellen op het mobiele nummer 06-37-09-4760. Ik herhaal 06-37-09-4760. De komende maanden staan wij op de voorjaarsmarkt en de zomermarkten in Zandvoort met een eigen stand. Mocht u ziek zijn of een ander probleem hebben...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 Markten van tien uur ochtends tot 5 uur s avonds. We hopen u daar te ontmoeten. We wensen u een goede nacht dus en gods zegen toe.